1 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag, ruzie en brand in jeugdgevangenis Veenhuizen. Visserschip Margiris wacht op besluit Australië en optimisme bij PvdA na peilingen. Het weer, veel zon, maar in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Blijft vrijwel overal droog en het is ongeveer 23 graden. Morgen dan afwisseling van wolken en zon. Met maxima rond 20 graden is het dan koeler dan vandaag. De bewoner van jeugdinrichting Juveet in Veenhuizen heeft voor grote commotie gezorgd. Ook was er een kleine brand. Juveet is een gesloten inrichting waar jongens die in voorlopige hechtenis zitten of veroordeeld zijn tot jeugddetentie of jeugd-TBS. Locatiedirecteur Harry Dijkstra vertelt wat er gebeurd is. Eh, vanochtend tijdens de ochtendroutine heeft een jongere op een lang verblijfgroep eh, wat gedoe veroorzaakt. Wat precies weet hij nog niet. Dat wordt nog uitgezocht. Eh, tijdens dat gedoe ontstond er een onveilige situatie, wat maakt dat de jongeren zijn weggehaald en uiteindelijk ook de groepsleiding zich heeft teruggetrokken. Eh, die jongeren gebruikten voorwapen die dan als wapen kunnen dienen. En eh, die jongeren heeft zich vervolgens teruggetrokken op kantoor eh, met geweld op kantoor door het raam in te slaan, hij heeft zich op kantoor verschanst en heeft daar eh, geprobeerd om. Ja, brand te stichten. Uh, dat is hem niet gelukt, er zijn geen vlammen ontstaan. Wat wel is gebeurd, is dat er een stof uh, uh, met vlammen is, uh, in aanraking is gekomen. Dat heeft geleid tot een bepaalde spelende geur. Uit voorzorg hebben we dan speciale mensen, dat noemen wij het bijstandsteam, die worden er gelijk bijgehaald. En gelet op een mogelijkheid, de brandstichting, halen we ook de brandweer erbij. Dat zijn ook afspraken die we hebben gemaakt om alle risico's te vermijden. Die waren hier vrij snel. We hebben de situatie heel snel onder controle gehad. We hebben de jongeren, die werkte gewoon mee toen hij werd aangesproken door de brandweer. Uh, en is vervolgens uh, afgevoerd naar de andere kamer. Is gecontroleerd door de maatschappendienst. We ja, goed mee, zie je ook nog gewoon, er niet naar het ziekenhuis. En de situatie is onder controle. Dat Hoe bedreigend was het? Uh, mijn inschatting is dat het niet dreigend is geweest. Nee. We zaten er bovenop en we weten ook dat onze samenwerking met de brandweer en het zodanig is dat het ook niet uit de hand heeft kunnen lopen. Wat, wat voor wapen heeft die jongen gebruikt? Uh, we, we moeten we nog gaan uh, uitzoeken uit de evaluatie. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er bijvoorbeeld uh, een, een brommes is gebruikt of iets dergelijks. Harry Dijkstra, directeur van de instelling, die gaat aangifte doen van brandstichting. Simon Bosma, die sprak met hem. Het enorme Nederlandse visserschip Margiris is een stap dichterbij een vergunning om in Australische wateren te gaan vissen. Minister Burke van Milieu zei dat een verbod juridisch niet haalbaar is. Wel stelt hij strikte voorwaarden om het milieu zoveel mogelijk te sparen. Het 142 meter lange schip wil 18.000 ton horsmakril en redbait vangen. Dat is de helft van het totale Australische quotum. Correspondent Robert Portier in Australië. De minister van Milieu zegt dus dat een verbod niet haalbaar is. Betekent dat dat de margiris dus binnenkort kan beginnen met vissen? Nee, dat is uh, niet het geval. De minister van Milieu die, uh, heeft aangegeven dat hij in ieder geval niet... in staat is om een vergunning te weigeren. Maar Hij is helemaal niet de persoon die die vergunning moet verlenen. Dat is namelijk de minister van Landbouw en Visserij, Joe Ludwig. Hij heeft te maken met meer tegenstand dan alleen van de minister van Milieu... Uh, de ombudsman is aan het onderzoeken of de quota wel op de juiste manier zijn berekend. En bovendien is er nog een parlementslid dat een wetsvoorstel wil indienen om supertrollers de toegang tot Australië te ontzeggen. Kortom, het is nog niet zo snel geregeld. Wat nu wel is geregeld, is uh, dat er een aantal maatregelen moeten worden getroffen om bijvangst tegen te gaan. Om het aantal dode dolfijnen en zeeleeuwen, dat die nu netten verstrikt kunnen raken, tot een minimum te beperken. En dat betekent onder andere dat ze camera's aan boord krijgen en controleurs. Nou is de margieren zo helemaal naar Australië uh, gevaren. Dat is een flink stuk. Uh, to, ja, dadelijk gaat het allemaal niet door. Ja, het, het klopt. Ze liggen er al. Ze liggen in de haven van Port Lincoln in uh, Zuid-Australië. Het schip moet namelijk worden erkend. Uh, moet voldoen aan allerlei Australische voorwaarden. Dat betekent dat, natuurlijk dat er inspecties nodig zijn. Bovendien wordt het vlag omgevlagd. Het gaat dus onder een Australische vlag varen. En krijgt het mee een andere naam. Namelijk de Abel Pasman. Het betekent ook dat ze een andere thuishaven gaat krijgen... Die wordt namelijk gelegd van Tasmanië, wat oorspronkelijk het plan was, naar Brisbane. Brisbane, dat is een stuk noordelijker. Ze zouden alleen in het zuiden gaan vissen. Honderden kilometers is dat. Ja, klopt. Er is een forse afstand ten opzichte van het gebied waar ze mogen varen. Of waar ze mogen vissen. En dat is natuurlijk misschien ook wel slim. Want in Australië is de receptie, of weet, de ontvangst van dit schip behoorlijk negatief. Er is veel om te doen. Uh, vandaar dat het natuurlijk handig is om een uh, haven te kiezen in een plek waar je niet hoeft te vissen, waar de overlast minimaal is. Uh, de eigenaar zei vandaag trouwens ook nog dat uh, de thuishaven dan misschien wel Brisbane is, maar dat dat niet wil betekenen dat het schip ook daadwerkelijk daar gaat aanleggen. Uh, hij um, um, had het vandaag erover dat het schip af en toe een haven zal aandoen om uh, de vangst te lossen, om uh, voorraden aan te vullen. En dat kan overal zijn in het gebied waar ze aan het vissen zijn en dat hoeft dus niet per se die thuishaven Brisbane te zijn. Correspondent Robert Portier vanuit Australië. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Met de PvdA gaat het onverwacht goed in de peilingen. Het begint er nu echt op te lijken dat ze ook na de verkiezingen in de Kamer... in elk geval de grootste linkse partij blijven. Groter dan de SP dus. En daar zag het lang niet naar uit. Verslaggever Wilco Boom... Ja, stemming op haar beste neem ik aan bij de PvdA. Ja hoor, dat kun je zeker zo zeggen. Ze zijn super enthousiast, maar ook gespannen. Ze zijn natuurlijk in de eerste plaats enorm blij met de peilingen. Maandenlang leek de SP van Emel Roemer moeiteloos de SP... of de Partij van de Arbeid voorbij te gaan streven als de grootste partij op links. Ja, en dat beeld dat begint nu helemaal te kantelen. Dus ze kunnen hun vreugde niet op. Maar tegelijkertijd zijn ze zich zeer bewust van het risico dat het nog mis kan gaan. Want er zijn nog acht dagen te gaan tot de verkiezingen. Uh, lijsttrekker Samson kan nog fouten gaan maken, uh, dus het kan ook nog weer mis. Maar dus het motto is nu, geen fouten maken en niet te vroeg juichen. Ja, want tot nu toe kreeg de SP eigenlijk al die moeilijke vragen. Met wie uh, gaan jullie regeren, met wie willen jullie regeren? Nu krijgt de PvdA die vragen. Hebben ze daar al duidelijkheid over gegeven? Nee, dat uh, hebben ze niet gedaan en dat willen ze ook niet doen. Althans, in het openbaar niet. Uh, luister maar eens naar het antwoord dat partijvoorzitter Hans Spekman vanochtend gaf... toen ik vroeg of hij wilde zeggen met welke partijen de PvdA het liefst een coalitie wil gaan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 Ja, en het is ook uh, heel erg ingewikkeld... Uh ze hebben misschien wel een voorkeur voor regeren met de SP... maar die combinatie die kan wel eens volstrekt onmogelijk blijken... op 12 september als de stemmen zijn geteld. En met z'n tweeën zijn ze zeker niet groot genoeg voor, de, voor, de, voor een coalitie. En er zijn weinig andere partijen die zin hebben om met de SP te regeren. Daar moet de Partij van de Arbeid rekening mee houden. Maar in de tweede plaats, dat is niet het hele verhaal. De partijtop houdt er natuurlijk ook rekening mee dat een voorkeur uitspreken... of dat nou een voorkeur is voor een paarse coalitie met, met de VVD en met D66... of voor een links kabinet met Roemer dat allebei die voorkeuren kiezers kunnen afschrikken. En dat willen ze natuurlijk niet. Het kan ook nog eens kwaad bloed zetten bij andere partijen... en een ongewenste, voor de Partij van de Arbeid althans... een ongewenste dynamiek aan de campagne gaan geven. En hoe hoezo dat dan? Nou ja, stel ze spreken een voorkeur uit voor links... dan kan uh, VVD-leider Rutte zeggen van... ja, zie je wel, de Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid... dat is één pot nat en dan moeten loop we niet... Loot om Oudijzer. ja, precies. Zo, ja. Ja, en en dat, dat soort kritiek uit, uh, uit het rechtse kamp... dat is nu veel moeilijker te geven. Dus het is ook wel begrijpelijk uh, van de Partij van de Arbeid... Uh, dat ze het niet doen. Maar het maakt ze ook kwetsbaar. Doordat ze hun voorkeur in het uh, midden laten... kunnen we erop wachten dat uh, SP-leider Roemer... Uh, de komende dagen met de stelling komt... als hij op Samsung krijg je Rutte er gratis bij en stem dus op de SP. Ja, dat weten ze bij de Partij van de Arbeid natuurlijk ook... maar dat nemen ze kennelijk op de koop toe. Dankjewel, Wilco. Wilco Boom vanuit Den Haag. Afgelopen maand zijn meer dan 100.000 mensen het geweld in Syrië ontvlucht. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN... is dat veruit het hoogste aantal in één maand. Totaal aantal Syrische vluchtelingen nadert nu het kwart miljoen. In Syrië vielen afgelopen maand ook veel doden. Vijfduizend meldte de oppositie. En intussen komen in Berlijn vertegenwoordigers van de Syrische oppositie bijeen voor een conferentie. Minister Westerwelle riep de verschillende groeperingen op tot eenheid te komen. En ook vroeg hij de internationale gemeenschap om Syrië economisch te steunen als het bewind Assad valt. Bij een busongeluk in Marokko zijn zeker 42 mensen omgekomen. 24 anderen raakten gewond. bus stortte afgelopen nacht in een 150 meter diep ravijn. Het ongeluk gebeurde op weg van Marrakesh naar het zuidoosten van het land. Het is nog niet duidelijk of er alleen Marokkanen in de bus zaten. Het is het vierde grote busongeluk in Marokko deze zomer. Een uh, postbezorger van Cent in Leidschendoom-Voorburg is vergeten om 192 stempassen te bezorgen. Volgens SENT had hij als deeltijdwerker zoveel andere nevenactiviteiten. Voor zover ik heb kunnen nagaan een uh, bezorger die uh, nog een aantal andere functies heeft bekleed... en die gewoon te veel werk op, uh, op zijn, uh, aan zijn fiets had hangen en daarmee uh, te, uh, verzuimd heeft op tijd te doen. Of hij dat vergeten is, of dat hij dacht: van, nou, dat kan ook wel wat later, dat weet ik niet. Maar het is gebeurd en dat is niet oké. Okay. En die fout is inmiddels hersteld. Betrokken bosbezorger is ontslagen. Sport. Het Nederlands helftal bereidt zich in Katwijk voor op de eerste twee kwalificatieduels voor het WK in 2014. Met Turkije komende vrijdag in Amsterdam en Hongarije volgende week dinsdag in Hongarije. Bas Diggler was vanochtend bij de training van Oranje. Bas, trainde Arjen Robbe alweer mee? Die is wat schieterig geweest en daar is, uh, nou ja, in die zin niks meer van over. Die heeft gewoon met goed mee kunnen doen. Dus dat probleem is opgelost. En dan kan hij ook spelen vrijdagavond. Ja, dat neem ik aan. Kijk, je, je bent wel wat kracht kwijt als je schiet hebt. En als de dag voor de wedstrijd, dus heb je een probleem, maar dat lijkt me nu geen enkel bezwaar. En uh, Luc de Jonge, Jordy Klaasi, gisteren nog een prijs opgehaald. Ja, Klaasie was natuurlijk dus gisteren heeft hij niet getreden omdat hij naar dat uh, voetbal Gala moest. Schuiden filder, want ik begreep dat hij dat zelf ook wel leuk vond om even zijn gezicht te laten zien. Dus die was er ja. vandaag bij. En Luc de Jonge, de vervanger van Bas Dost, die eigenlijk was opgeroepen mag gebaseerd raken aan zijn enkel. En uh, die heeft zich vandaag ook gemeld. Een vrijdagavond dus, was die wedstrijd tegen Turkije. Uh, Bonskoos Louis van Gaal, bewust gekozen voor zo'n lange voorbereiding? Ja, die, de, Van Gaal is natuurlijk altijd wel een trainer geweest die veel wilde trainen. Het gekke is dat hij ook altijd vroeger lang trainde. Dat deed hij nu niet. Want wij zaten op de tribune en hadden ons eigenlijk ingesteld op een training die minstens anderhalf uur zou duren. Maar na 50 minuten was het klaar. Oh. Dat is bijna niet des van gaals. En het was ook niet warm of zo. Dus daar kon het ook niet aan. <laughs> nee. Nee. En wat staat er dan verder op het programma deze week? Nou, elke dag een training. En tussendoor wat mogelijkheden voor de media om wat interviews te maken. Oh, dat uh, en dat training is ook nog een keer besloten. Dat is morgen vroeg. Daar, uh, dat, dat begrijp ik. Want dan willen ze de dingen oefenen die niet meteen op straat moeten liggen. Ja, en dan vrijdag de eerste wedstrijd tegen Turkije. Dat wordt afwachten. De eerste echte officiële test voor Van Gaal. En natuurlijk het uh, hele Nederlands elftal. Dankjewel, Bas Tiegler bij uh, Oranje in Katwijk. Verkeersinformatie. Nee, dat was er niet. <laughs> Hoofdpunten van het nieuws: Visserschip Margiris wacht op besluit Australië. Ruzie en brand in gevangenis Veenhuizen. En optimisme bij PVDA na Peilingen. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat lunch verder.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 Goedemiddag allemaal. Met bijzondere denkers en vernieuwers praten we over het Nederland van 2025. En dat is omdat die lijsttrekkers toch vooral steggelen over bezuinigingen op de korte termijn. Op deze dag van de duurzaamheid gaat het over, u raadt het al, duurzaamheid. En dan straks om halfvezen .nl. En ook dat doen we in het kader van de verkiezingscampagne. Elke dag een andere partij. Vandaag is dat D66. En dus is de stelling ook aangepast aan die partij. D66 moet in het nieuwe kabinet. We gaan er straks over doorpraten met Jan Terlouw, partijprominent... maar we willen ook graag weten wat uw mening daarover is. En u hoeft dus niet per se sympathisant van D66 te zijn. U mag gewoon meedoen en uw mening geven. D66 moet in het nieuwe kabinet. Bent u daarmee eens of oneens? Sms tot naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, hoe ziet Nederland er in de toekomst uit en waar liggen de kansen? In aanloop naar de verkiezingen praten we dus in lunch... met verschillende visionaire denkers over zeven belangrijke thema's. Gisteren was dat bijvoorbeeld onderwijs... en vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, gaat het over... hoe kan het anders duurzaamheid? Grote thema's als zorg, woningmarkt, pensioenen... en Europa beheersen de verkiezingscampagne. Is duurzaamheid anno 2012 voorgoed uit de mode... Of is er juist een nieuwe beweging opkomst? Ik ga over praten met de hoogleraar globalisering en duurzaamheid... Paul van Seters, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk welkom. En duurzaam ondernemer Arash Azami van Bas Energie is hier ook. Hartelijk welkom. En meneer van Zeters, eerst even die dag van de duurzaamheid. Waarom hebben we die eigenlijk in 2012 nog nodig, zou je zeggen? Uh, omdat het een manier is om uh, een groot aantal nieuwe initiatieven... op het gebied van duurzaamheid uh, te mobiliseren, te bundelen een uh, focus te geven, daar aandacht voor te vragen. Vandaar ook he, dat dat uh, nu in Den Haag een grote manifestatie er zit. Er zitten grote voorbereidingen achter. Er zijn veel maatschappelijke organisaties bij betrokken. Het is een soort van open prijsvraag. Uh, dat trekt een uh, hoop uh, nieuwe initiatieven los. Uh, en dat is heel erg belangrijk, omdat we pas aan het begin staan van de eeuw van de duurzaamheid. Nou, hè? Maar nou noemde ik net een aantal thema's. Die we, je kan de tv, de radio, de krant niet openslaan. Daar gaat het over, hè, die, die vijf of zes dingen die ik net noemde. Uh, duurzaamheid lijkt daar een beetje bij te sneuvelen. Hebt u dat gevoel ook? Nee, juist niet. Want ik denk dat die thema's die u net uh, onderscheidt... allemaal uh, ook gezien kunnen worden als aspecten van, van duurzaamheid. Duurzaamheid is natuurlijk een uh, heel breed begrip. Ooit begonnen, uh, 30, 40 jaar geleden... vanuit de mondiale milieubeweging maar zeker sinds het rapport van de commissie Bruntman, 1987... toen als het ware dat begrip duurzaamheid werd gemunt... en voor het eerst uh, deze politieke betekenis kreeg... is het steeds verder uitgewaaierd... en is het uh, uh, de hele samenleving gaan omvatten... en een beeld daarvan is die beroemde uh, drie P's... People, Profit, Planet. Nou ja, Als je op al die drie P's ingaat... Ja, dan kom je automatisch direct bij de thema's die u net noemde. Ja, en de vierde P, politiek, is het dus eigenlijk helemaal niet eens nodig. Het kan ook gewoon met de mensen zelf. Nou, dat is natuurlijk een van de bijzondere uh, opvallende trends. Uh, als je het over duurzaamheid, uh, duurzame ontwikkeling hebt, dat we al lang de houding hebben gehad, ook vanuit de duurzaamheidsbeweging, dat het vooral iets was dat je uh, op het bord van de overheid legde. En de overheid moest iets doen. Vandaar ook uh, al dat gekisbis uh, of we nou een minister van Milieu moesten hebben. Ja. En dat uh, de milieu aandacht of de duurzaamheidsaandacht weg was. Omdat er ineens naar een staatssecretaris ging. Dus, uh, uh, steeds meer komen we erachter dat uh, de, de, de duurzaamheid die wij gaan bereiken uh, in onze samenleving... zal afhankelijk zijn van het succes van de duurzaamheidsbeweging. En die is niet van de overheid, die is ook niet van het bedrijfsleven. Maar die komt uit de samenleving zelf, zeggen wij dan, van onderop. Ja, nou, daar zit een voorbeeld aan van aan tafel. Daar gaan we zo meteen even op inzoomen, op dat, op dat voorbeeld. Um, eerst nog even uw collega Louise Fresco van uh, de Universiteit van Amsterdam. Die heeft gewaarschuwd voor uh, duurzaamheidsfanaten. Hè? Dus daar, daarmee kan je daar juist ook de focus weer afleiden. Ja, maar fanaten en ideologen en fundamentalisten, daar moet je altijd voor oppassen. Zat het over bijna een religieuze beleving van sommigen? Ja, maar op zichzelf is het natuurlijk niet zo slecht. Want er zijn ook aanjagers, iedere... Uh, belangrijke maatschappelijke beweging. He, de antislavernijbeweging, de arbeidersbeweging... de vrouwenbeweging, de burgerrechtenbeweging. Als je daar historisch naar kijkt... He, hebben we altijd dat soort voorhoeders gehad. Die hebben een hele belangrijke rol. Dus ik denk daar anders over dan mijn zeer gerespecteerde collega... uit Amsterdam, maar... Uh, de duurzaamheidsbeweging verschilt natuurlijk wel in andere opzichten... van de historische sociale bewegingen. Maar die, maar die uh, voorhoeden, die actievoerders, de antiglobalisten... Die zijn, die zijn van wezenlijk belang voor de grotere bewegingen. Ja, maar het is, ook dat, het is ook wel het denken natuurlijk. Van zo van als je niet duurzaam bent, dan gaat de hele wereld naar zijn uh, malle moer. En uh, dat, dat wekt ook wel irritatie op bij veel ja, mensen. Ja, misschien wel, maar, maar ik denk dat die mensen gelijk hebben... als we niet duurzaam worden. De, de wereld zal duurzaam zijn of niet zijn. Uh, nogmaals, we gaan, uh, we gaan praten over het initiatief uh, hier aan in tafel. Want uh, dat, uh, dat is wat Arash Azami meebrengt. Uh, duurzaam ondernemer. Uh, kan je eens uitleggen wat je doet? Uh, ja, dat kan. Ik heb uh, samen met een aantal mensen een uh, bedrijf opgezet. En dat heet Bas Energie. En daarmee helpen wij mensen om uh, steeds meer eigenaar te worden van hun energievoorziening. Je werkte bij een grote energiemaatschappij. Dat heb ik ook gedaan, ja. ja en, en van daaruit toch voor jezelf begonnen met, met dit concept. En hoe ziet dat eruit in grote lijnen? Wat, hoe moeten we ons dat voorstellen? Waar het op neerkomt is, uh, je zou het kunnen vergelijken met een, met een hypotheek, hoe die eruit ziet. Uh, bij een hypotheek heb je uh, uh, over het algemeen uh, twee componenten, rente en aflossing. En op het einde van de hypotheek ben je eigenaar. En in het begin betaal je heel veel rente. Nou, bij ons betaal je noodgedwongen in het begin heel veel aan fossiele brandstoffen. Um, dat doet iedereen nu. Maar een steeds groter gedeelte van jouw maandtermijn... Uh, betaal je aan het eigenaarschap van je eigen energievoorziening. Dat kan zich uit op allerlei manieren... Uh, je kunt je voorstellen dat je daar zonnepanelen voor hebt. Maar je maakt in feite je eigen energiehuishouding? Je maakt uiteindelijk je eigen energie. Tenminste, ja. daar helpen jullie mee dan? Want als ik me daarbij aanmeld, dan, dan kijken jullie naar mijn situatie. En dan? Uh, hoe, hoe kan ik dan uiteindelijk uh, het uh, veel beter doen... dan, dan uh, zeg maar het normale abonnement bij zo'n uh, energieleverancier? Je geeft eigenlijk wat dat betreft de regie aan Bas. En Bas zorgt ervoor dat jij uh, over de loop van de tijd steeds meer eigenaar bent van je energievoorziening. En dat gebeurt eerst door te kijken naar uh, wat valt er te besparen... zonder dat je inboet op comfort of productiviteit... want we doen dit heel veel voor bedrijven. En uh, alles wat je kunt besparen is al gewonnen investeringsruimte. En uh, vervolgens uh, kun jij steeds meer... Hoe, naarmate je meer investeert... Hoe heb je steeds minder energie van buitenaf nodig. Heb je steeds meer eigen energie? Dat kun je ook op verschillende manieren doen, want heel veel panden hebben zich, die lenen zich er niet voor om zelf energie te produceren. Maar dan koop je als het ware een belang in, uh, verderop in de straat. De duurzame productie elders, verderop in de straat, bij de buren, ja. bij de boer. Is het ja. alleen maar voor bedrijven eigenlijk of ook echt voor particulieren? We zijn begonnen dit alleen te doen voor bedrijven. Uh, maar het is bedoeld als geïntegreerde oplossing voor consumenten en bedrijven. En dat zijn we nu aan, uh, heel hard aan het ontwikkelen. En ik bedoel, als je het zeg maar in een heel huizenblok doet, uh, is dat in feite ook net een bedrijf natuurlijk? Wij zien dat als hetzelfde. Ja, dat, dat kan uiteindelijk ook. Maar we begonnen bij bedrijven dus. Um, is dit nou zo'n voorbeeld waarvan u zegt, nou, dat is, dat is nou iets. Dit is precies wat ik bedoel. Van onderop, iemand komt met een idee en die gaat het gewoon in de praktijk brengen. Ja, dat is een uh, heel goed voorbeeld uh, daarvan. Met deze aantekening, dat we normaal natuurlijk, als we het hebben over een ontwikkeling van onderop. Hè, dan uh, verwijzen we naar het belang van de civil society. En in het algemeen wordt het bedrijfsleven niet gerekend tot de civil society. De civil society onderscheidt zich van de overheidssfeer, publieke ruimte... en van de private sector, hè, waar eh, bedrijven spelen. Hè, en dan heb je een derde of maatschappelijke sector. Wordt soms ook de derde sector genoemd. Maar hier zie je steeds meer hè, kruisverbanden... tussen nieuwe samenwerkingsverbanden... tussen actoren, eh, individuele organisaties... nieuwe burgerinitiatieven. Eh, die zoeken het bedrijfsleven op... en die gaan dan samen oplossingen bedenken... of ze komen van... Uh, uh, innovatieve ondernemers als Arash, hè, die iets hebben bedacht en die daarmee de boer op gaan. En het sluit ook aan op allerlei uh, decentrale uh, uh, energieopwekkingsinitiatieven, uh, die nu in stad en land de kop opsteken, hè, waar uh, burgers zich verenigen, straten, wijken, hè, en die beginnen met uh, energie. Op, op Tessel is dat natuurlijk een heel aansprekend voorbeeld, maar in mijn eigen stad uh, Utrecht heb je uh, EnergieU. Dus uh, twee jaar geleden opgericht, heeft een paar honderd leden. Ze zijn bezig, onder andere, met een uh, windmolenpark op Lage Weide. is ook veel verzet tegen, overigens. Hè? Mm -hmm. Want als je dit probeert, zijn er weer andere burgerinitiatieven. <laughs> ja. die, die, daar... Maar dat is natuurlijk goed, die tegen je... de molens zijn. Die... Um, maar goed, dit is een, dit is een onderwerp uh, op energiegebied. Uh, maar u, u zei van er zijn veel meer dingen. Met name echt die, die burgerinitiatieven. Wat uh, noemen ze een mooi voorbeeld dan daarvan? Uh, uh, transition towns. Is, uh, en hier zie je ook de invloed van globalisering... dat is in 2005 ontstaan. Wat is dat, Transition Towns? Transition Towns, dat is een uh, mondiale beweging... om het heft in eigen handen te nemen... en niet langer te wachten op uh, de overheid... Uh, niet langer te wachten op het bedrijfsleven... maar om zelf de, de mouwen op te rollen... en uh, het leven anders te organiseren. Engeland, een visionair, uh, heeft dat uh, plan bedacht... en dat slaat aan. En sinds 2008 zijn er al uh, in Nederland uh, Transition Town groepen gestart. En nu zijn er meer dan 85 over heel Nederland. Dat is al een aanzienlijke beweging. En ik vind het wel typisch, want ik praat er vaker over. Niemand hoort daar ooit van. En mijn stelling is dus dat veel van die duurzaamheidsbeweging... die uh, bevindt zich onder de radar. Mm -hmm. uh, uh, is dat bescheidenheid of zo? Wat is dat? is dat? Zit dat ook in die mensen? Of? Uh, ja, Bescheidenheid kan ik me haast niet uh, voorstellen... Want die energieinitiatieven en in de zorg heb je eh, ouderen, eh, eh, zorgcoöperaties eh, voor ouderen. Eh, dat dat eh, steekt nu eh, de kop op overal eh, op het gebied van eh, moestuinen. Ja. Eh, maar voetsel. u ziet het, het zou wat meer over het voetlicht moeten komen. Dan dan dan ja, dan wordt het nog normaler eigenlijk en dan gaan we er eigenlijk gewoon automatisch allemaal in mee. Nou, die zorg heb ik niet, want ik ik, ik zeg dat gaat vanzelf. Kijk, er is een beweging. En ik noem die de duurzaamheidbeweging. Alleen dat woord kom je nergens tegen. Terwijl iedereen is vertrouwd met het woord arbeidersbeweging... of vrouwenbeweging, of homobeweging. Waarom is de slavernij ooit afgeschaft in de 18e en 19e eeuw... omdat er een antislavernijbeweging was? Niet omdat een overheid een wet aannam. Waarom is de positie van de arbeiders eind 19e en 20e eeuw... zo spectaculair verbeterd? Niet omdat een overheid een wet aannam dat hielp... Maar omdat er een arbeidersbeweging was die voor die belangen opbouwde. En dat moet voor de duurzaamheid ook gebeuren. En dat moet ja. niet gebeuren, dat gebeurt ja. nu. Ja, gebeurt. En nog even naar, naar jouw bedrijf. Want ik bedoel, dat plan is er dan en dat is nu in gang gezet. En je zegt we moeten eigenlijk misschien wel uitbreiden ook naar particulieren toe. Waar, waar loop je tegenaan uh, als, als duurzaam ondernemer? Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ik, ik denk zelf dat als jij niet duurzaam onderneemt, dat je niet moet ondernemen. Als je niet, als je niet kunt blijven doen wat je doet, dan doe je blijkbaar iets niet goed. Um, en uh, ja, wat, wij, wat wij eerst begonnen zijn te doen. Is heel erg low profile. Heel erg eigenlijk op de achtergrond. Um, te, zor te zorgen dat we kunnen doen wat we beloven. Want je moet eventjes een energiebedrijf helemaal opnieuw ontwerpen. En inrichten. Mm -hmm. Daar de juiste mensen bij zoeken. Er hoort software bij. dat moesten we ontwikkelen. Enorm veel werk gedaan. En uh, dat allemaal om ons klaar te maken. En eigenlijk een beweging klaar te maken. Waarmee je in het hele land en in heel veel andere landen... de manier van energievoorziening kunt gaan omdraaien. Kunt gaan kantelen. Um, en waar wij tegenaan lopen. Ja, dat, dat, dat zijn allerlei dingen. Um, Skepsis ook wel. van, Ja, dat is een mooi verhaal, maar is, werkt het ook echt? Of, of kan ik me voorstellen? Ja, dat heb je in het begin. Want dan is het een verhaal. Dan is het een mooi powerpointje daarom vertelden wij het ook niet aan iedereen. Maar, uh, dat het verhaal zich vanzelf doorvertelt. Je moet eens met die lui gaan praten, want dat is een leuk uh, initiatief of zo. Nou kijk, de, de, de mond op mond gebeurt er nu steeds meer. En naarmate wij met steeds meer klanten bezig zijn... en steeds meer ook uh, kunnen doen wat nou die initiële belofte was... zie je een, een behoorlijke snelle groei van, van uh, mensen, klanten, partijen die zich op een of andere manier bij ons aansluiten... of ons een warm hart toedragen. Dat helpt heel erg. Mm. Daarnaast krijgen we ook hulp uit andere sectoren van het bedrijfsleven. Uh, uh, en, en, en wordt er steeds beter begrepen wat nou eigenlijk de bedoeling is. En de overheid? Ja, de overheid is, uh, is wat dat betreft een vak apart. Uh, um, daar moet je uh, op een bepaalde manier uh, goed mee leren omgaan. Dat is voor mij ook een, een, een behoorlijke leerschool... Uh, maar het, het, het, er zit een bepaalde traagheid ja, in beleidsvorming en beleid maken... waarbij ik blijf zeggen, wat wij hier spelen is een heel ander spel. En het spel dat tot nu toe gespeeld wordt... met alle regels die daarvoor opgesteld zijn bestaat over een paar jaar niet meer. Nee, nee, maar dat, dat is dus iets waar je tegenaan loopt. Dat de overheid te traag is ten opzichte van de ondernemer die snel wil... en, en ja, gewoon dingen uh, vandaag op morgen eigenlijk moet, geregeld moet uh, hebben. Uh, nog even naar u, meneer van Zeters. Um, Mag ik hier nog even ja, op reageren? Ja, ja. Het denken over duurzaamheid uh, is in het bedrijfsleven nu... Het bedrijfsleven ligt de, uh, drie straatlengte voor op de overheid. Dat was ooit anders. Hè? Mm -hmm. in begin de jaren 70 was Nederland natuurlijk uh, wereldkampioen duurzaamheid. Verkeerde toen in een eerdere fase... Uh, nu zie je overal bedrijven opspringen als het nichebedrijf van Arash. Hè? Maar ook de grootbedrijven van Nederland. Als je ja. kijkt naar Unilever, wat Paul Polman doet met het Sustainable Living Plan. Hè? is anderhalf jaar geleden gelanceerd. En dat maakt echt een verschil. Ja. En nu is hij niet alleen in Nederland en Europa hè? Uh, duurzaamheidsleider, maar wereldwijd. Als je kijkt in de Dow Jones Sustainability Index, uh, heeft hij een koppositie. Ja. We, we zagen het uh, in de stond een verhaaltje over de, over de jaarverslag van verfmaker Axo Nobel. En daar komt geloof ik het woord duurzaamheid 272 keer voor. Uh, 100, 100 keer meer dan het woord verf. Nou, dat, dat ja. is toch ook al iets. Ja, Hans Weijers heeft hebben bij Axo Nobel ja. natuurlijk heel veel aangedaan. Het ja. is nu weliswaar vertrokken, maar het doet andere belangrijke dingen... Van, van duurzaamheid ja. bij het Wereld Natuur Maar dat geeft aan dat de duurzaamheid aan, aan, aan, aan kracht... en een importantie uh, wint alleen nog maar. Enorm, uh, ja. En is het ook de oplossing van de wereldwijde crisis... waarin we nu zitten? Uh, ik denk het wel. En, en daar past het label op uh, groene groei, green growth. He, als je ziet uh, wat voor uh, aandacht daar nu uitgaat... zowel vanuit de universiteiten, de grote instellingen... de OESO is een jaar geleden... met uh, drie grote rapporten daarover gekomen... en ik geloof echt dat niet alleen de eurocrisis opgelost moet worden met, met groene groei... maar dat het wereldwijd is. Maar wereldwijd zie je ook uh, de duurzaamheidsbeweging... Hè, want dat is niet iets Nederlands, dat, dat gaat wereldwijd. Uh, die uh, is daar ook voor nodig. En iedereen heeft weer een eigen rol. Dus ik zeg niet dat de overheid geen rol meer heeft... maar die heeft duidelijk een andere rol gekregen. Bedrijfsleven, hè, daar de alternatieve energie wordt natuurlijk uitgevonden. In, niet in het laboratorium van Greenpeace... He? Maar dat wordt door de AXO's en de Unilevers ja. en de Shells uitgevonden. Uh, dus het bedrijfsleven speelt een cruciale rol. Overheid speelt ook een belangrijke rol, maar die verandert. Maar vooral de, de civil society, de ja. maatschappelijke organisaties van onderop. En dan de toekomst van, duurzame, van duurzaamheid, duurzame ontwikkeling. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen deze drie sectoren. Dat partijen uit die drie sectoren, de maatschappelijke, de private en de publieke sector... op een nieuwe, andere manier de handen ineens slaan. Ja. Op deze duurzame dinsdag spraken wij over duurzaamheid. Met een prachtig praktijkvoorbeeld. Dank daarvoor Arash Azami van het bedrijf Bas Dus. Duurzaam ondernemer en hoogleraar globalisering. Paul van Zeters ook hartelijk dank. We gaan zo meteen naar stand.nl. Vandaag het gast D66 in de persoon van... Uh, Jan Ter oud uh, partijleider natuurlijk van die partij, tegenwoordig uh, PvdA, uh, uh, D66 prominent moet ik zeggen. En uh, De stelling die gaat ook over die partij. Dat gaan we zo meteen doen in stand.nl. Nu het laatste nieuws: hier is Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. Afgelopen maand zijn meer dan 100.000 mensen het geweld in Syrië ontvlucht. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN is dat veruit het hoogste aantal in één maand. Het totaal aantal Syrische vluchtelingen nadert nu het kwart miljoen. In Syrië vielen afgelopen maand ook veel doden. Zo'n 5000 de oppositie. Bij een busongeluk in Marokko zijn zeker 45 mensen omgekomen. 20 anderen raakten gewond.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 Bij de wedstrijd in de Eredivisie tussen FC Utrecht en FC Twente... zijn op 18 november geen supporters van Twente welkom. Dat heeft het bestuur van FC Utrecht besloten... na overleg met de gemeente en politie. Bij de wedstrijd tussen de twee clubs in december vorig jaar... liep het tijdens en na de wedstrijd uit de hand. Omdat de wedstrijd niet was ingeschat als risicovol... was er in eerste instantie te weinig politie. In totaal werden er toen 90 mensen aangehouden. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws.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 Tot aan de verkiezingen praten we in .nl met partijprominenten over hun partij. Vandaag is dat Jan Terlouw van D66. Leidstrijker Alexander Pechtold liet gisteren bij De Wereld Draait Door weten... welke rol zijn partij na de verkiezingen moet gaan spelen. Wat er nu gaat gebeuren is dat we hebben die blokken op rechts en links. Hè? Rutte die nog steeds Wilders niet uitsluit. Ja. En Roemer en Samson die een stembusverklaring hebben, een lijstverbinding. Je ja, ja, ja, ja, weet ja. het allemaal nog. En daar moet talelijk in verbonden worden. Er ja. moet talelijk een kabinet komen wat eindelijk stabiel is. En wie zit daar nou net? Het kabinet. D66. Is dit scenario goed voor ons land en is D66 onmisbaar? Of uh, kunnen de andere partijen... Uh, om de eurofielen van D66 heen. Want zo worden ze wel eens genoemd, hè. Ik praat erover dus met uh, Jan Terlouw, D66-prominent. Mooi dat u hier bent. Uh, hartelijk welkom. Uh, we beginnen altijd uh, met drie keuzes aan het beginnen. Dan straks die stelling hebben we dan. En dan kunnen we daar uitgebreid over doorpraten en uh, nuanceren waar nodig. Maar die stellingen mag alleen maar kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Uh, Pechtold heeft de uitstraling van een premier. Ja. Het wordt een Belgische formatie straks. Nee. Peilingen in de politiek moeten worden afgeschaft? Nee, maar wel beperkt. Goed, nou dat is een kleine nuancering dan daar. <laughs> uh, um, Nogmaals, we gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Ik ga ook tegen onze luisteraars zeggen: van u mag uh, stemmen op die stelling natuurlijk. En uh, nou ja, ik zeg dat er maar steeds bij, en dat gaan we elke dag ook wel roepen. U mag ook gewoon, uh, ook al stemt u op PvdA of Pvd, maakt niet uit, uh, iedereen heeft wel een politieke mening.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 Je moet je programma willen omzetten in beleid. En dat doe je het beste in een kabinet. In de tweede plaats denk ik dat D66 in de huidige situatie bijna onmisbaar is. Wat voor combinatie je ook maakt. D66 heeft ook het programma wat zich leent voor compromissen tussen partijen. Dus ik denk dat het voor de hand ligt. Dat het gaat gebeuren en dat het ook nuttig is voor het land. Er zijn ook analisten die zeggen dat is nou net het probleem met D66. Als je erop stemt. Dan moet je maar afwachten of het over links gaat of over rechts... Of, of dat het toch in het midden blijft wat je misschien wel zou willen. Ja, dat geldt natuurlijk voor de Partij van de Arbeid ook. Samson weigert een keus te maken daarin. Ik denk dat het ook onder de huidige omstandigheden verstandig is. Ik heb trouwens in mijn tijd als partijleider er ook nogal last van gehad... dat het congres van D66 van tevoren bepaalde... de die combinatie moet het worden en niks anders. En dan ben je wel aan het onderhandelen met gebonden handen. En dat is heel erg lastig. Nee. Ik heb in 82 ook gezegd, ik doe het niet meer als jullie me weer zo strikt binden. Daar was het congres tamelijk boos over... Ze hebben hem met een kleine meerderheid gesteund... maar het is nooit meer gebeurd daarna. <laughs> nee. uh, maar u heeft vast wel een mening over... Waar, uh, in welke combinatie u D66 dan het liefst ziet. Want wat zou uw ideale coalitie zijn dan na de verkiezingen? Wat ideaal is, is moeilijk te zeggen... maar het meest voor de hand ligt toch. Als het waar is dat Rutte de VVD de grootste partij gaat worden... dat die het voortouw krijgen bij de formatie... en dan zal er toch een centrum-links-kabinet moeten komen. Daar hoort D66 in... Ik wil persoonlijk niet uitsluiten... dat stel dat Roemer toch nog de grootste partij wordt... Of, of de Partij van de Arbeid... en de kans krijgen om een kabinet te gaan formeren. Ik betreur het een beetje dat ik Roemer hoor zeggen... een linkse combinatie zonder D66. Dat, dat klopt ook niet. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld vrijheidsrechten, naar mensenrechten... naar dat soort ideologische standpunten, naar scheiding van kerk en staat dan is D66 een heel stukje linkser dan meneer Roemer. Ja, toch, en, toch hoor je wel meer mensen zeggen dat D66 iets naar rechts is opgeschoven, lijkt het. Ja, dat is geloof ik in de beeldvorming ook juist. Of juist, liever gezegd, waar. Door dit soort dingen, zoals als Roemer zegt en, en anderen... een linkse combinatie hoort D66 niet bij, ik vind dat verkeerd. Maar het werkt aan de beeldvorming dat D66 naar rechts is opgeschoven. Als je kijkt naar de programmapunten, dan zie ik dat niet. En, en uh, want uh, Pechtel heeft, heeft die vorige verkiezing ook al gedaan... Uh, op voorhand uitgesloten dat hij met de PVV samen gaat. Uh, dus dat, dat zit er gewoon niet in. Stel, want, bedoel, stel dat, dat uh, Rutte de grootste wordt en toch naar de PVV gaat kijken... en zegt tegen D66-schuif ook aan, dat gaat niet gebeuren. Ik vind, het, ik vind het op zichzelf natuurlijk prima... dat de PVV zichzelf buitenspel heeft gezet. Maar het, heeft ook, het leidt ook tot een beetje een democratisch tekort... Een, een, een centrumrechtse combinatie is vrijwel uitgesloten hierdoor. Bijna alle partijen, gelukkig, hebben de PVV uitgesloten het nu. Ze is ook boos zijn na de laatste Kassa's onderhandelingen die misgegloven zijn. Ze hadden het ook nooit moeten doen natuurlijk. Uh, in dat vorige kabinet, of het nu demissionaire kabinet. Maar toch, hè, het feit dat het nu toch eigenlijk geen reële mogelijkheid is... op een centrumrechtse keus... Die ik veel liever niet zie, natuurlijk, begrijp me goed. Maar dat die keuze er niet is, vind ik toch een beetje een democratisch tekort. Wat is ontstaan hierdoor? Even een paar pa partijpuntjes. Hè. Uh, uw partijgenoot en voormalig D66-lijsttrekker Ton de Graaf... Uh, die is tegenwoordig bij de HBO-raad, die zegt in trouw... dat hij tegen het afschaffen van de studiebeurs is. D66 wil een sociaal leenstelsel. Studenten moeten hun studiebeurs volledig terugbetalen. Is dat een goede keuze, vindt u? Ik vind een sociaal leenstelsel aanvaardbaar... en ook eigenlijk helemaal niet zo slecht op voorwaarden. Want het dat... klinkt ook weer een beetje rechts, hè? Ja. Als je oude klink... termen denkt. Nou, nee, het klinkt eigenlijk niet een beetje rechts. Want je vraagt dan straks van de mensen die het voordeel hebben van hun studie... die daardoor in hogere salarisgroepen terechtkomen... betaal dan ook je studie maar terug. Dat vind ik niet rechts. Uh, ik vind dat aanvaardbaar op voorwaarden dat je heel goed kijkt of het kan dan moet je het ook alleen vragen van mensen die dat goed terug kunnen betalen. En je moet soepel zijn voor degene die dat nog niet of helemaal niet kunnen. Mm. Ik heb zelf in de tijd gestudeerd op een beurs. Die had de voorwaarde, je moet terugbetalen tenzij je leraar wordt. Ik studeerde <lacht> wiskunde natuurkunde. Uh, ik wilde geen leraar worden, maar ik heb het terugbetaald. En dat ging best in de loop van de jaren. Ja. Uh, dan, dan nog iets anders, dat begrotingsevenwicht in 2017. Dat wil D66. Is dat haalbaar? Ik, ja, ik denk daar misschien toch een slagje anders over... dan heel veel andere partijen. Ik vind dat de overheid, als het gaat om consumptieve uitgaven... dan moet hij de tering naar de nering zetten... en dan moet er een begrotingsevenwicht komen. Maar als het gaat om overheidsinvesteringen... dingen die zich op den duur terug gaan betalen... dan vind ik dat de overheid best verder mag gaan. Dus u zit meer op de lijn van de PvdA daar, heb ik het idee. Dat kan best zijn. Ik zit op mijn eigen lijn. Ik mis in de campagne... De analyse, waarom zitten we in een zo diepe, langdurende crisis? Al meer dan vijf jaar. Hoe is dat gekomen? Als je dat analyseert, dan kom je ook op oplossingen. Hoe je het moet oplossen. Mijn analyse is, er zijn een heleboel redenen, maar ten eerste dat tientallen jaren nu de industriestaten de marktwerking hebben bejubeld op een manier waardoor er onvoldoende controle was... en er allerlei perverse effecten een kans kregen. Bankencrisis ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Bij die banken, bij die Overheden zijn tekortgeschoten. Dat is, een, dat is een reden. Je ziet wat er gebeurd is. Tweede reden is, en dat is ook nieuw in de laatste 30, 40 jaar... dat we meer van de aarde vragen dan die kan leveren. En je ziet dat terugkomen in stijgende grondstofprijzen... stijgende voedselprijzen. Ook een reden voor die crisis. Dus als je die crisis wilt oplossen moet je zorgen dat die twee oorzaken niet meer er zijn. Je ziet ook door die marktwerking ongecontroleerd... dat er kapitaalaccumulatie is wat in de Verenigde Staten... leidt tot ontoelaatbaar kopen van politieke invloed. Mm. Er worden zulke kapitalen verzameld. Dat is helemaal verkeerd voor de democratieën... en ook voor het bedrijfsleven, voor alles eigenlijk. Daar moet je naar kijken. En als ik daar nou naar kijk, dan zeg ik... overheid, het ergste wat er kan gebeuren is een grote werkloosheid koopkrachtverlies, behalve voor de laagste, is te leiden. Voor de grootste deel van de ja, rijke dat Nederlanders. Dat blijkt uit de cijfers, de doorrekening, dat bij D66... de koopkracht nog flink onderuit gaat. Ja, en is dat nou zo erg als je het repareert voor de laagste? Maar zeggen al die rijke Nederlanders... als die nou op het niveau van 2000 terechtkomen... jongen, jongen, wat hadden we toen slecht, hè? Dat kan toch best een poosje? Maar werkloosheid is erg. Jonge mensen die niet aan de slag komen. Zeg, overheid, investeer nou in... Duurzaamheid, daar had u het net over. Ja. Als je kijkt, dat er, er zijn miljoenen woningen die onvoldoende zijn geïsoleerd. De overheid kan voor heel lage rente geld lenen. Er is een geweldige werkloosheid in de bouw, vooral. Ga toch met een groot overheidsinvesteringsprogramma die woningen isoleren. Je verdient het bijna helemaal terug in lagere energierekening. Dit soort programma's mis ik in de discussie. Ja. Even naar de campagne tot nu toe. Wat, wat vindt u ervan? Hoe gaat het uh, onderling? Het lijkt een beetje, uh, er zat even wat venijn in. En het lijkt dat ze nu toch hebben afgesproken met elkaar. Al dan niet uh, echt, echt afgesproken, maar in ieder geval het gevoel lijkt van we moeten elkaar ook een beetje sparen. Ja, ik denk dat, dat er al heel veel van die partijleiders denken... aan 13 september, de dag na de verkiezingen. Zeggen we zullen hoogstwaarschijnlijk naar een vijfpartijen kabinet of iets dergelijks moeten. Dus laten we elkaar nou niet al te hard afvallen... dan is het zo ongeloofwaardig op 13 september dat we compromissen gaan sluiten. Dat proef ik een beetje. Verder zijn de verschillen natuurlijk eigenlijk niet zo groot. Alleen met Wilders maar die gooit er een demagogische kreet in, schaf de Europese Unie af. Dat is natuurlijk volstrekt onzin, maar als je die onzin eenmaal als, als thema hebt gekozen... dan kun je daarna allerlei leuke dingen zeggen. Als ik daarvan afzie, dan vind ik dat de verschillen niet zo groot zijn. En dat er best tot een combinatie is te komen. Ja, goed, u weet, weet dat als de beste natuurlijk, dat D66 een tijdje terug in de peilingen erg laag stond. Uh, toen kwam ineens uh, Wilders en de discussie ook met Pechtel, die hem attaqueerde, waar nodig. Uh, dat heeft D66 ook geen winteren gelegd. En dat mm. lijkt nu ook een beetje weg. Dat is een beetje weg, maar D66 staat nog steeds heel redelijk in de peilingen. Mm. En dat zit hem dus niet meer daarin dat zit hem toch meer in een, in een behoorlijk stabiele koers. Dat zit hem ook in het altijd, en daar is D66 heel consequent in geweest... ondanks de, de, de dalen en de bergen, in het benadrukken van echt linksliberale idealen... namelijk vrijheidsrechten, vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat. Dat soort dingen. En daar zijn we nog steeds sterk in, en dat moet ook zo blijven ook als terrorisme de aandacht krijgt... En, en, en, en de Amerika allerlei beperkingen van de vrijheidsrechten invoert. Nee, blijf staan voor de vrijheidsrechten. Want alleen als je vrijheidsrechten garandeert... dan hou je ook oorlogen tegen, dan bevorder je de democratie... dan kom je tot de, tot de beste soort samenleving. U zei het bij de keuzes Pechtold heeft de uh, uitstraling van een premier. Uh, doet hij het goed? Ik vind dat hij het heel goed doet. Ik vind dat hij genuanceerd spreekt... Dat hij dat welsprekend is. Ja. Hij is ook hij is een goede debater. Ook, hij is maar, heel goed in debatten. Maar hij wint die debatten niet altijd. Ik dat... Ja, wat is winnen? Hij verliest ze ook niet. Nee. En dan hangt het er net vanaf hoe het formaat van het debat is. Maar ze Zet Pechtold maar rustig in een, in een dialoog. En je verliezen doet hij zeker niet. En hij is heel gevat. Ja, en vaak ben ik het natuurlijk eens met wat hij zegt. Dat spreekt... Ja, ja, ja dat, dat verbaast me dan weer niks. <laughs> uh, hij heeft zichzelf een beetje gep gepositioneerd, moet ik zeggen... als uh, misschien wel de premier dan in dat, in dat samenwerkingsverband... wat er dan straks uit moet gaan komen. Waarbij, nou ja, als je dan PvdA links wil noemen en VVD rechts... dat daar een soort bemiddelaar tussen moet zitten. En hij zegt, nou, dat kan ik heel goed uh, spelen. Dat is natuurlijk niet ondenkbaar... Dat, de, dat degene die de verkiezing heeft gewonnen, stel dat het Rutte is... dat hij daarmee zal instemmen, lijkt mij vrij klein die kans. Maar onmogelijk is het niet, het is eerder voorgekomen. Ja. En, en zou Pechtold uh, straks, als uh, als D66 meedoet, in wat voor combinatie dan ook... in de Kamer moeten blijven of moet hij dan in dat kabinet gaan zitten? Als D66 meedoet en niet de premier levert... zou het mijn voorkeur hebben dat hij als politiek leider in de Kamer blijft... Daar opereer je toch het best als politiek leider. En aangezien hij dat goed doet, zie ik hem daar dan het liefste. Ja. Um, er zijn mensen die hebben gereageerd op die stelling. Die stond al een tijdje op onze site. Uh, hier zegt iemand, ja, het zal wel gebeuren. Ik ben het oneens met de stelling, zegt, uh, zegt diegene. Het zal, het zal toch wel gebeuren, want Pechtold staat te trappelen. Uh, maar bij zowel SAP als Pechtold lijkt het alleen nog maar daarom te gaan. Um, da is, zit daar iets in? Dat het erg, erg erop lijkt van, ik wil graag meedoen in, in een coalitie? Nee, voor D66 zeker niet. Want als je kijkt naar de geschiedenis... dan zie je dat de keren dat we mee hebben gedaan aan een regering, aan een kabinet... dat we altijd het gelag hebben betaald electoraal. Ja, alles ja, verloren. We hebben ja. het altijd beter in de oppositie. Maar uit een verantwoordelijkheidsbesef voor wat er met het land moet gebeuren... en er moeten heel erg belangrijke beslissingen worden genomen... en een heel belangrijke dat er een nieuwe koers wordt ingeslagen richting duurzaamheid... Uh, ja, moet je het willen. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Die gaan nu reageren en u luistert mee. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Uh, als gezegd, op de site staat die stelling al een tijdje: D66 moet in het nieuwe kabinet. Um, bijna duizend mensen gestemd tot nu toe. 35% is het eens met de stelling, 65% oneens. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek hier met mevrouw Minten. Goedemiddag. Goedemiddag. U zegt het maar hoor. Ik spreek hier met mevrouw Minze. Had ik begrepen? Waarom kraken ze zo de SP af? Ik kom zelf uit, uh, uit Limburg. Meer ja. nee, van SP, Roemen, Kun van Brabant. Ik hoor helemaal niks over gehandicapten, ah. over de zorg, politie. Maar mevrouw, uh... even eventjes, terug naar de stellingen. D66 moet in het nieuwe kabinet. Dat is de stelling voor vandaag? Nee, nee. nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? U spreekt met mevrouw een Leur. Zeg het maar Ik vind mevrouw. Ik denk dat die 66 wel in de regering moet, omdat een heel belangrijke brugfunctie kunnen zijn tussen het geharrewaar tussen links en rechts. En ze altijd met een redelijk alternatief inderdaad komen. Dat was volgens mij en... zelfs een keer een slogan ook, hè? Ja, inderdaad. Een redelijk alternatief. Goed, ja. goed, dank u wel. Uh, oh, wacht even. Zo. Hallo. Zo. Hallo. Hallo meneer Van der Berg, meneer, meneer Terlouw. Kijk, debatten winnen of verliezen, dat is natuurlijk een leuk spelletje, maar een landleider is wel van andere orde. En uh, ja, een verwaand en pedant meneertje Pechtold uh, zal dat uh, niet goed afgaan, vrees ik. En daarbij komt dat de heer Terlouw uh, niet uh, ervoor uit durft te komen dat D66 het rechts is. Nou, dat lijkt mij wel een uh, punt uh, en een feit. Maar uh, misschien kunnen de factcheckers uh, daar nog op losgelaten worden. Maar weet je wat ik? Echt, uh, uh, pas echt uh, uh, stuitend uh, vindt. Oh. Dat is de respectloze toon waarmee lieden als, uh, ka uh, of als Kees Kamerbreed over hardwerkende politici wauwelen. Want dat wordt wel echt beledigend eigenlijk. Maar wat bedoelt u precies? Nou, moeten we maar eens even luisteren. U had vanmiddag een, een discussie in het media moeten we u eens die toon horen van die Kees Kamerbreed. Dat kan toch niet? Maar zeg even één dan ding. Wat, u, wat u is zo denigrerend praten met een hotel, met een deden... over mensen die keihard werken om dat er belangen op het spel staan. Dan kun je toch zo niet praten? Ah, Oké, okay. goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met jullie. Dag. Nou, ik vind, uh, laat ik vooropstellen dat D66 niet mijn partijkeuze is. Dat is SP. Maar ik vind D66 wel van schatbare waarde in het kabinet. Niet onschatbare waarde, maar schatbare waarde. Zij zijn heel goed om te bemiddelen in, in conflict situaties. Zij zijn ook heel goed met heel veel uh, partijpunten... En uh, dat zou een hele mooie combinatie zijn als we een linkse uh, regering krijgen. met een D66 daarin als uh, een beetje rots. Maar Pechtold heeft volgens mij gezegd. Uh, Moet ik even denken hoor, want dat zei hij volgens mij bij. Uh, de Wereldreed, hoor. Nee, nee, nee. Hij, ik, zoek, ik zit even snel te zoeken. Want hij heeft iets gezegd dat hij uh, liever niet met de SP uiteindelijk zou willen. Ja, dat uh, stond, heb ik ook gelezen op internet. Ja. En dat vind ik eigenlijk geen slimme zet. Want als ik meneer Talau zo hoor is dat helemaal de bedoeling niet, zegt meneer Talau? Hij is beter af als coalitiepartner... of als uh, uh, uh, zittend uh, in, in de regering... Ja. dan zittend in het kabinet. Maar ik denk dat D66, als we de kans krijgen... ook uh, met beide handen aan moet ja. nemen. Ja. En zeker voor landsbelang. want. Uh, wat geweest is, kan niet meer. Nee, en dat willen de mensen ook niet meer. Dank u wel. Ik heb het gevonden, hij heeft bij RTL Z gezegd zo straks... dat de kans dat zijn partij D66 dus na de verkiezingen coalitie vormt met de SP bijna nul is. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mijn Frank Gohormans. Dag Frank. Hoi. Nou, ik uh, stem absoluut niet op D66. Ik vind dat, uh, dat Europa-standpunt, daar ben ik het helemaal niet mee eens... En ik vind ook niet dat meneer Pechthold overtuigde waarom wij in de EU moeten. Ik hoor altijd hetzelfde naam over de vrede in Europa. Nou, de vrede in Europa is ontstaan door Amerika, niet door Europa zelf. Daarna hebben wij gewoon samengewerkt met elkaar... waardoor de vrede is blijven bestaan. Een ander belangrijk argument is natuurlijk altijd uh, het economische argument... dat, we, dat wij als handelsland uh, veel verdienen natuurlijk aan Europa. Nou, heeft, heeft u wel eens de cijfers gezien van onze export? Wij exporteren het meeste naar Duitsland, België... Frankrijk en Italië, dat zijn vier EU-landen met de euro... en de rest gaat allemaal naar niet-euro-landen. Naar Engeland, Noorwegen, Zwitserland, Amerika, Japan en uh, Brazilië. Dus wij zijn helemaal niet afhankelijk van Europa, van onze nee. export. Alleen, wij exporteren het meeste naar Duitsland. Okay. En Duitsland. Heeft drie kwart van de bevolking ook al gestemd tegen Griekenland. Ja. Okay, do do dus door die, door, die, door die EU zijn wij alleen, wij als rijke landen, wij lenen geld aan die landen die in de schuld zijn gekomen. Zoals Griekenland, die waren nooit zo ver in de schuld gekomen als de euro er niet was geweest. Dat ten tweede, dat wij geven ze geld om bij ons producten te kopen. Met ons eigen geld, we geven ze, En we gaan ze de maat nemen hoe ze het aan ons terug moeten betalen. Ja. Er wordt oorlog ja. straks. Oké, okay, duidelijk, u bent geen van D66 en zeker niet van, van Europa. Stam.nl, goedemiddag. Met Han van der Brink, goedemiddag. Dan meneer van den Brink. Ik ben het van harte eens uh, met de stelling. Ik vind het uh, een partij van uh, de nuance en van de beschaving. Ik denk, ik denk dat Nederland daar juist op dit moment uh, heel erg behoefte aan heeft. Kort en krachtig, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Drijfond Oldenkerk. Goedemiddag. Nou, uh, deze rustig moet in het nieuwe kabinet. Dat vind ik dus niet. Oh. Kijk, ik heb altijd uh, een, een, een, een wat tegen ben ik het woordje moet. Ja. D66 zou wel in, in, de, in het kabinet kunnen, maar niet moet. Dat, nee. hij, dat ze dat moeten. Nou ja, goed, je kunt ook zeggen, zoals Te Lau ook zegt, van, ze kunnen juist een rol spelen. Als ja. uh, zeg, een, een soort ja, ja. bemiddelaar, een beetje katalysator tussen die, ja, ja, wat die ten, twee wat kijk, uitersten. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook een hele nette partij. Maar het woordje moet niet. Ja. Dat, dat nou. vind ik altijd. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, degene hoorde. die dat in onze stelling heeft gefrommeld, gaan we straks even voor de billen slaan. Dat beloof ik u bij deze. Stand.nl. Goedemiddag. Ja. Ja. Ik spreek met mevrouw Wezenberg van Milo. Dag mevrouw Wezenberg. Ik ben uh, sowieso een uh, D66-stemmer. Ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Want ik vind, wat ik net ook al hoorde bij uh, een van de vorige. Men Bellers. Uh, een partij van de beschaving, een partij in het midden. Uh, niet alleen super links of super rechts, maar gewoon doen wat goed is voor de mensen. En ik denk dat D66 dat goed kan. Goed, nou, ook kort en krachtig, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met Blitzer Rotterdam. Uh, ik heb zo mijn, mijn bedenkingen, want ik kan me herinneren dat een mevrouw bij u te gast is geweest, Magda Bernsen heet ze. Ja. Misschien weet u we dat ook nog wel. oud-politiechef is dat? Ja, klopt. En die zit nu in de Tweede Kamer en die heeft een, een uitspraak gedaan waar ik me absoluut niet in kan vinden. Zij heeft namelijk in uw uitzending toen gezegd dat uh, godsdienstvrijheid uh, boven uh, veiligheid gaat. En dat vind ik een verstrekt Ja idioos standpunt. En dat heb ik ook nog besproken in Rotterdam, want ik woon in Rotterdam, uh, met meneer Jan Schonk. Omdat ik aan Jan Schonk een belastingvraag had gesteld. En dat is trouwens een jaar geleden. Wie is Jan Schonk? Uh, dat is een uh, gemeenteraadslid in Rotterdam. Van D66 ja, ja, en die heb ik een belasting gevraagd in zaak het rioolrecht... Ja. Uh, dat antwoord moet ik nog steeds krijgen. Oh, okay. Ik heb hem een paar keer nog aan zijn jasje getrokken uh, en dan belooft hij het steeds, maar je krijgt dus geen antwoord. Nee, nee. dus dat is voor u een reden van uh, ik ga er niet op stemmen, hoe dan ook. Uh, Stand.nl, goeiemiddag, u bent de laatste. Goeiemiddag, alles maar Ante. Nou, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben alleen maar een voorstander als ze erin komen als het echt niet anders kan. Want de heer overigens de overste man van de gouden Tanden en Kiezen, dat uh, ben ik ook nog niet vergeten. Waar hij de VVD uh, meende toe moeten aanvallen. Dat, uh, uit de tijd van 1994, toen hij ook nog prominent aanwezig was. Ik, hij constateert zelf dat D66 tijdens de regeringsperiode altijd te klappen krijgt. Dan, dan moet je eens nagaan, analyseren waarom dat is. Buiten de regeringstijd dan klimmen ze, logisch, dan, dan wouden ze maar wat. Tijdens de regering, dan vallen ze door de mand. Mm -hmm. en dat, nu ook, je kan het getal volmaken. Hoe uh, noem je dat? Wandvulling, decoratie. Om het kabinet rond te krijgen, maar anders vind ik ze volstrekt waardeloos. Ja, ze moeten zich ook geen, geen liberaal noemen, want dat, dat ergert mij ook... Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Uh, we gaan snel terug naar Jan Terlouw. Uh, over die gouden kies so, laten we even zitten, want uh, dat is alweer van heel lang geleden. 74 was dat meer. Ja, hij zei 94, hm. maar uh, ik kan het mezelf niet eens herinneren. Maar goed, u weet er precies wat over gaat. Even de, de, de opmerkingen van de luisteraars. Wat, wat vindt u ervan? Het uh, beeld is me bekend. Dus ja, aan wat, de ene kant wat, beschaafde partij, uh, ja, zeggen mensen. Beschaafde partij, maar D66 ook een heel overtuigde politieke partij. D66 is een partij waar het Waar de burgerrechten zo enorm vooraan staan. En de mensenrechten. En dat wordt misschien minder herkend. Want het gaat nu over economie en weet ik wat. En als D66 zo voor Europa is. Dan is dat omdat wij waren een van de zes grondleggers van de Europese Unie. De, de gemeenschap kolen, voor kolen en kolenstaal. staal. Unie, ja. Waarom? Uit economisch belang. En het was vooral een economische unie. Die moet uitgroeien tot een politieke unie. Gezien de globalisering en de wereldpositie. En dat kun je leuk vinden of niet. Het is gewoon een realiteit in deze tijd. Dus het is maar beter om het gewoon helder te zeggen. Ja, want dat is natuurlijk het punt. Pechtelt komt daar ronduit vooruit. En die, die zegt ook dat hij een warme pleitbezorger is hè, van Europa. En, nou ja, de anderen houden zich wat meer op het vlak. Te. En er zijn er gewoon die fel die tegen zijn. Um, 14 zetels op dit moment in de peiling. Maar je hoort hier ook weer een aantal mensen zeggen. Dat is de reden waarom ik niet op D66 ja. stem. Nou, ik vind ook wel. Er zijn dingen die de Europese Unie wil regelen die ze vooral niet moeten regelen. Je moet het, het eigene een kans geven. Maar op hoofdlijnen van politiek, economie, buitenlands beleid, militair beleid, enzovoort, defensiebeleid. Moet je dat samen gaan doen. Dat is een realiteit in deze geglobaliseerde wereld. Ja, hoeveel zetels komt u uit, denkt u? Ja, we staan er natuurlijk op veertien, hè. Ja. En dat zou ik een heel mooi resultaat vinden. En ik hoop ook dat de mensen willen zien dat d 66 in ieder geval politiek heel erg serieus neemt en heel erg de rechten van de burger in een democratie de emancipatie van de burger voorop stelt. Dank dat u hier was. Jan Lauw, uh, oud-leider uh, van die partij, dus D66. Uh, D66 moet in het nieuwe kabinet. 1099 mensen nu gestemd. 36% is het nu eens, 64% is het oneens. En u kunt nog de hele middag blijven reageren. Radio aanhouden, want dit is de dag. Is er zo meteen na tweeën. Margie, wat gaan jullie doen? Ja, een beetje een natuuruitzending. We hebben professor Aaldijkhuizen, Dijkhuizen. Hij joeg gisteren Jan man in de gordijnen door te zeggen... dat het nog best een schepje bovenop kan in de intensieve veehouderij... Uh, dus daar gaan we natuurlijk met hem over praten. En we hebben het over drinkwater en medicijnen in ons... nee, ik moet zeggen oppervlaktewater. Medicijnen in ons oppervlaktewater. Kijk aan. Ja. Met uh, Elsbeth samen? Ja. De EO Girls zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. CRV. De stemming van Nederland. Drie maaldaags de verkiezingsstrijd van alle kanten. U gaat ook stemmen op 12 september? Ja. U weet u wat u gaat stemmen? Van half elf tot elf in de ochtend, van drie tot half vier s'middags en van half negen tot negen s'avonds. Ik ga praten met mijn eigen minister van Economische Zaken. Eva Jinek met de stemming van Nederland. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.